Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie over Jemen aangenomen, waarin president Saleh wordt opgeroepen terug te treden in ruil voor onschendbaarheid. De Veiligheidsraad sluit daarmee aan bij een voorstel van landen uit de regio. In de resolutie wordt het geweld tegen vreedzame betogers in Jemen scherp veroordeeld. Alle 15 leden van de Veiligheidsraad stemden voor, inclusief Rusland en China, die meestal huiverig zijn om overheidsgeweld te veroordelen. De jemenitische activiste Tawakul Karman, die in december de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, is blij met de veroordeling van het geweld in Jemen en met de oproep aan Saleh om af te treden, maar niet met de onschendbaarheid die hij zou krijgen. Volgens Karman moet Saleh worden vervolgd voor oorlogsmisdaden. Het ongeluk van afgelopen middag op de A4 bij het Prins Klausplein heeft alsnog een leven geëist. Een jongetje van 1 uit Aalsmeer is aan zijn verwondingen overleden. Zijn moeder en een tweede kind liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Twee inzittenden van andere auto's liepen nekklachten op. Het ongeluk gebeurde doordat een automobilist een file te laat opmerkte. Hij reed op de stilstaande auto's in doordat hij met zijn telefoon bezig was. De automobilist is na verhoor vrijgelaten. De A4 bij het Prins Klausplein was urenlang afgesloten. In Cameroen is president Paul Bia zoals verwacht herkozen. Hij kreeg 78% van de stemmen. De nummer 2 bleef steken op iets meer dan 10%. Veel tegenkandidaten hebben een klacht ingediend omdat er op grote schaal zou zijn gefraudeerd. De 78-jarige Bia is al bijna 30 jaar aan de macht in Cameroen. Twee jaar geleden kreeg hij het parlement zover de grondwet te wijzigen, zodat hij nog een ronde kon meedoen aan de presidentsverkiezingen. Tegenstanders zeggen dat hij allang geen echte Cameroener meer is. Ze wijzen erop dat BIA een groot deel van het jaar in luxe hotels in Genève verblijft. Het weer een heldere nacht, minimaal rond het vriespunt, daarna opnieuw een zonnige dag. Het wordt een graad of 11, zondag en maandag iets zachter.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 Tegen!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 a beat, drop the beat. You got yourself a body. You got yourself a yes, dance. your mind out of breaks something to the body Come kids, don't be scared. It's a dance, that's what you gotta be prepared. don't, kiss. don't be scared. It's a dance, that's what you gotta be prepared. your you mama and your daddy don't care. Don't be scared. It's a dance. It's well, what you gotta be prepared.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 Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Tussen alles wat ik had en hoe dat opeens ging leven. Wat met de loon staat geschetst. Kan met kleuren worden ingetekend. Tussen nooit iets anders. Tussen nooit en misschien heel soms. Tussen in en Zoveel zaken, zoveel woorden. Het moet allemaal gezegd.